Parizade en haar jaloerse zusters. In het verre Perzië woonde eens een wijze, rijke Sja. In zijn paleis vol goud en zilver sprak hij nooit gewone mensen. Om te weten te komen wat er zoal in zijn keizerrijk gebeurde, had hij een list bedacht. Hij vermomde zich als bedelaar en sloop de achterpoort uit. Door het raam van een huisje scheen vriendelijk lamplicht. De Sja luisterde en hoorde meisjes stemmen. Hij keek door het raam en zag drie zusjes. Het oudste zusje zei... Oh, wat zou ik graag met de pastijbakker van de Sja willen trouwen. Ik zou heerlijk meesmullen van alle lekkers dat hij voor de Sja maakt. Vooral gevulde komkomers, daar ben ik zo dol op. En jij, mijn tweede zusje, met wie zou jij willen trouwen? Het tweede zusje zei... Eh, uh, ik? Hmm, ik zou het liefst met de kok van de Sjaar trouwen. Dan kon ik net als jij de hele dag heerlijk eten. Gevuldig van zand, lijsters en branden bij geroosterde kabeljauw. Oh, heerlijk. En jij, ons jongste zusje, wie zou jij willen trouwen? Het jongste zusje van de drie was verreweg de mooiste. Zij bloogste en zij toen verlegen. Ik, ik zou het liefst met de sjaar willen trouwen. Ik zou hem zonen schenken, even knap als hun vader. En één dochtertje, het mooiste meisje van heel Perzië. Haar haar zou aan de ene kant van goud zijn en aan de andere kant van zilver. Als zij huilt, zijn haar tranen echte parels. En als zij lacht, bloeien uit haar mondje rozenknoppen. Dat zou ik willen. De oudere zusters lachten haar uit. Dat was toch te mal, dat komt toch niet? De Sja had alles gehoord. Vermond als bedelaar. Hij ging naar zijn paleis en riep de grootvizier bij zich. Grootvizier, haal morgenochtend vroeg de drie zusjes. Zij wonen in het huisje bij de rivier. Breng ze hier en zeg hen dat ze niet bang hoeven te zijn. De volgende morgen haalde de grootvizier de drie meisjes. Hij leidde hen de schitterende balzaal binnen en bracht hen naar de troon waar de sjaal al wachtte. Vriendelijk lachte de sja hen toe. En zij, ik heb gehoord dat gij alle drie graag wilt trouwen. Wel nu, dat kan gebeuren. Aan het oudste zusje schenk ik mijn pastijbakker tot echtgenoot. Aan het tweede zusje huwel ik mijn kok uit. En het jongste zusje, zij krijgt een heel bijzondere echtgenoot. Kom hier, mijn lief meisje. Gij zult mijn vrouw worden. Dit paleis zal uw paleis zijn. De prachtige tuinen eromheen zullen uw tuinen zijn. De oudere zusters stikte haast van jaloezie. Ze gingen naar hun vertrekken toe en besloten het leven van hun jongste zusje te bederven. Alles, alles zouden zij doen om haar te plagen. Na een jaar kwam hun eerste kans. Het jongste zusje verwachtte een kindje. De oudere zusters gingen naar de chat toe en vroegen... Vindt u het goed dat wij onze jongste zusje bij de geboorte van haar eerste kindje helpen? Ja, was blij verrast. Dat was nog eens lief. Natuurlijk, lieve zusters, natuurlijk vind ik dat goed. Sterker nog, ik vind het allerliefst. Drie dagen later werd de baby geboren. Een koningszoon. Zo mooi en zo klein. De valse zusters wikkelden het kindje in doeken en legden het in een biezen mandje. Het mandje met de baby wierpen zij in de rivier. Daar dreef het per. Weet je wat we doen? We nemen een dooie hond, die brengen we naar de sja en dan zeggen we dat hij geen zoontje maar een dooie hond heeft gekregen. Dat doen we, dat doen we. Oh, wat zal de sja boos zijn. De gemene zusters voerden dit plan uit. De sja was erg bedroefd. Toen werd hij verschrikkelijk kwaad. Hij wilde zijn jonge vrouw wegsturen, maar de grootvizier deed een goed woordje voor haar. Wat was er met de kleine koningszoon in het biezenmandje gebeurd? Luister goed. Het dreef met de stroom mee. De oude oppasser van de Sja zag het drijven. Hij stapte de rivier in en zei verwonderd... Kijk nou eens. Een baby. Een klein mannetje, gewikkeld in doeken. Wat lief. Wat een mooi kindje. Ik neem hem mee naar huis. Nooit heb ik kinderen gekregen en nu vind ik een zoontje. Het is een groot wonder. Een jaar later kreeg de vrouw van de Sja opnieuw een kindje. De boze zusters stopten het in een kistje en wierpen het opnieuw in de rivier. Toen gingen ze naar de sja toe en zeiden. Machtige sja, hier is uw tweede kindje. Een dode kat, ons jongste zusje, heeft die verblijd met een dode kat? Brrr, zal ze soms een heks zijn? Een toverkool? Nu barstte de sja van woede bijna uit zijn purperen mantel. Als de grootvizier niet tussen beiden was gekomen, had hij zijn vrouw het paleis uitgejaagd. Ik, ik, ik, ik, ik, ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Een dode hond en nu een dode kat. Een heks is ze, een heks. Goed, goed, goed, groot vizier. Ik zal mijn hand nog eenmaal over mijn hart halen. Maar dan, maar dan krijgt ze een vreselijke straf. Het tweede kindje, ook een jongetje, dreef op de stroom weg. Het kistje werd gevonden door de oppasser van de Dol Dolblij viste hij de natte baby uit het water en juichte. Weer een zoontje. Mooi als de zon en lief als de bloemen. Ik zal hem opvoeden, net als zijn broertje. Een man moet u worden, een dappere grote kerel. Weer ging een jaar voorbij. Weer verwachtte de ongelukkige koningin een kindje. En weer hielpen de boze zusters. Ditmaal werd er een snoezig meisje geboren. De zusters bonden het op een plank en legden die in de rivier. Langzaam dreef de plank met de stroom mee. De twee zusters gingen naar de Sja en zeiden met een valse stem. Wij komen u uw derde borgerling laten zien, heer Sja. Wie is de dode muis? Dat is uw derde kindje, machtige Sja. Dat hebt u van ons zusje gekregen. Ze is een heks, een boze heks. Nog nooit was de Sja zo woedend geweest. Hij staarde naar de dode muis. Hij kon geen woord uitbrengen. Zijn ogen puilden uit zijn hoofd. Toen stotterde hij paars aangelopen. Kooi! In een kooi, stop mijn vrouw in een kooi, alle mensen die langslopen, die moeten haar in het gezicht spuwen, wie lief voor de is, wordt opgehangen, stop er in een kooi, die smerige heks. En zo gebeurde het, bedroefd zat de koningin in de kooi, alle mensen die uit de moskee kwamen, bespuwden haar, en de lelijke zusters genoten. Ook die kleine baby werd door de oppasser gevonden. Zij groeide met haar twee broertjes op tot het mooiste meisje van het land. De oude oppasser en zijn vrouw waren dolgelukkig. Hij zei, mijn lief dochtertje uit de rivier, ik heb jouw broertjes Farid en Faroes genoemd. Jou noem ik Farizade. Altijd, altijd zullen wij van jullie drieën houden. De drie koningskinderen groeiden op. De jongens werden groot en sterk. De zusje werd beeldschoon en ze kon ook uitstekend leren. Alles wat haar boertjes leerde, wist zij ook. De jongens luisterden graag naar haar, omdat ze zo knap was. Op een stralende dag klopte een oude vrouw aan de tuinpoort. O, oh, kind. ik ben zo mooi en zo warm. Mag ik hier even rusten om gebeden te kunnen zeggen? Ik zoek een koel cool en stil plekje. Mag ik hier eens bidden? Toen Farisade zag hoe moe die oude vrouw was, leidde ze haar heel vriendelijk door de tuin. Ze bracht haar naar een stille, donkere kamer, haalde dranken en liet haar alleen. Na een uurtje kwam de oude vrouw tevoorschijn, verfrist en uitgerust. Oh, wel bedankt, lief kind, wel bedankt. Oh, wat een prachtige tuin. Maar je hebt hem zo mooi aangelegd. Dat heeft mijn knappe vader gedaan, samen met moeder... Vader is oppasser van de Sja. Farizade, Farid en Farouz wisten niet dat de oppasser niet hun echte vader was. Hij had het hen nooit verteld, dat hij hen in de rivier had gevonden. En de Sja wist niet dat hij drie kinderen had. Intussen keek de oude vrouw eens rond en zei toen... Bijna volmaakt is die tuin, bijna volmaakt. Een paradijsje waar je nog maar drie dingen ontbreken. Drie dingen ontbreken dan, wijze oude vrouw. We hebben toch alles hier? Groene ceders, paarse ochtendbloemen, goudgele woestijnkelken, bloedrode geraniums, koningsblauwe klokjes. Wat ontbreekt er dan aan? Ik zal het je vertellen, mijn kind. Luister goed, want ik zeg het maar eenmaal. In dit paradijs ontbreken de sprekende vogel, de zingende boom en het gouden water. Maar wijze oude vrouw, waar kan ik die drie wonderdingen dan vinden? Waar woont de sprekende vogel? Waar groeit de zingende boom? Waar sproeit het gouden water toe? Vertel het me alsjeblieft. Reis naar het oosten, mijn kind Reis naar het oosten. Achter de blauwe bergen, op de grens van India zullen zullen ze vinden. Twintig dagen duurt de reis. Let goed op de sterren, de maan, die zullen je de weg wijzen. Toen nam de oude vrouw afscheid. Farizade bracht haar een eindje weg en keerde naar huis terug. Thuisgekomen vertelde ze alles aan Farid en Farouz. Beide jongens luisterden aandachtig en toen zei Farid... Ik ben de oudste. Ik zal de lange reis gaan maken. Help mij inpakken, Farizade en Farouz. Maak het paard gereed. Morgen, als de dauw op de velden ligt, zal ik vertrekken. De andere morgen was alles gereed. Farid zat te paard, hij lachte vrolijk en riep naar Farizade. Niet bang zijn, zusje. Alles komt goed. Hier, pak aan. Zie je deze dolk? Als het lemmet glanst, is alles goed met mij. Als het dof en roestig is, dan gaat er iets vreemds gebeuren. En als er bloedvlekken op verschijnen, dan zal ik dood zijn. En Farid vertrok. Hij galoppeerde langs bergpaden, hij sprong te paard over ravijnen, hij reed door de velden en de bossen, hij wadde door beken en rivieren, onvermoeibaar. Eindelijk kwam hij bij de grens met Indië aan. De grens liep over een groene bergweide. In de verte zag Farid een stipje. Hij reed erheen, het stipje werd groter en groter. Het was een derwisch. Knappe derwisch, wijze oude priester, mijn naam is Farid. Ik zoek de sprekende vogel, de zingende boom en het gouden water. Kunt gij mij helpen? De derwisch keek Farid lang en aandachtig aan. Hij schudde zijn hoofd. De lange zilverwitte baard golfde in de bergwind. Met een vermoeide stem antwoordde hij: Ach, mijn zoon, ga die weg niet. ''Velen hebben het al geprobeerd. Niemand is weergekeerd. De weg is vol gevaren, mijn zoon. Ga naar huis. Volg mijn raad. Keer uw paard en rij in vrede terug. Het is te gevaarlijk. Geloof me.'' Maar Farid wilde niet luisteren. Hij drong net zo lang aan, totdat de oude dermis zei, ''Hier, heb je een rode kogel. Rol hem voor het paard uit.'' Volg die kogel, Farid, en nou, luister goed. Wat je ook hoort en wie je ook roept, kijk niet om, kijk niet om, anders ben je verloren. Farid bedankte de derwisch, sprong de paard en wierp de kogel voor zich uit. Hij kwam bij een kale berghelling. Overal lagen rotsblokken en zwarte stenen. Farid steeg af en ging de voet verder achter de rode kogel aan. Hoe hoger hij kwam, hoe kouder het werd. En wat hoorde hij? Het leek er wel stemmen. Farid, Farid, keek om. Farid, Farid, Farid, Farid, Farid kijk om. Om. om. Keek om. kijk om. Eerst hield Farid het vol. Toen bezweek hij voor de verleiding. Hij keek om. Er klonk een donderslag, er flitste licht. En toen was Farid in een zwarte steenvraag. Thuis schrijden Farizade. Bloedrode vlekken op de dolk vertelden haar dat Farid er niet meer was. Heel dapper zei Faroes. Niet huilen, Farizade. Ik zal onze broer gaan zoeken. Hier, hier heb je een barstenen ketting. Zolang de kralen loszitten, is er niets aan de hand. Maar als ze vastkleven, komen dan te hulp. Maar ach, het verging Faroes net als Farid. Ook hij keek om toen de klagende stemmen op de berghelling zijn naam riepen. Ook hij veranderde in een gitzwarte, glanzende steen. En thuis kleefden de barnstenen kralen aan elkaar vast. Nu moest Farizade gaan, nu moest zij haar broers gaan helpen. Op de groene berghelling ontmoette zij ook de dervis. Hij legde haar uit hoe zij naar de kale helling kon komen en gaf haar de teruggerolde rode kogel. Toen zij Farizade... Goede wijze derwis, mag ik een list gebruiken? Maar natuurlijk, farizade, natuurlijk mag dat. Dat is toegestaan. En de slimme farizade propte stukken watten in haar oren. Zo zou ze de klagende stemmen niet horen. Boven op de top van de kale helling stond een gouden kootje met een vogel erin. Een donderende stem loeide met de wind mee. Terug, Farizade, terug! Laat de vogel staan, Farizade! Maar Farizade rukte de stukken watten uit haar oren en pakte het kootje beet. Heel blij riep ze tegen de wind in... Nu heb ik je sprekende vogel. Ik laat je nooit meer los. De vogel hupte in zijn kootje heen en weer en flapperde met zijn vleugels, opende zijn snaveltje en sprak toen. Draai je om, Farizade, draai je om. Dan zie je die boom daar? Dat is de zingende boom. Neem me mee en loop er naartoe. Nou, vogeltje, hoe krijg ik die boom in naar huis? Die is toch veel te groot, die kan ik toch nooit dragen? Niets aan de hand, Farizade, niets aan de hand. Breek er een takje met bladeren af, thuis plant je dat takje in de tuin en wacht dan maar af. Farizade deed wat het vogeltje haar had gezegd. Daarna vertelde het diertje haar hoe ze het gouden water kon vinden. Met de vogel en het bladertakje liep ze naar een bron. Het gouden water bruiste en flonkerde in de zon. Het vogeltje chilpte vrolijk. Nee! Parizade gehoors aande. Nauwelijks had ze de eerste druppels op de stenen gesprenkeld of ridders en prinsen schoten overeind. Ook Farid en Faroes kwamen weer tot leven. Wat waren ze blij. Samen reden ze naar huis. Ze planten de tak in de tuin en in één nacht groeide een zingende boom tot aan de wolken. Ze gooiden het gouden water in de fontein en zie, het water bleef flonkeren. Zelfs de oude Sja hoorde ervan. Hij reed naar de tuin en zei... Wat een paradijsje. Ik wilde dat jullie mijn kinderen waren. Dan kon ik hier heerlijk wandelen en uitrusten. Oh, wat zou dat fijn zijn. Om de hoek kwam de oude oppasser aangeschuifeld. Hij had de Sjaar gehoord en zei met tranen in zijn stem... Het zijn uw kinderen, Sjaar. Farid, Faroes en Farizade zijn de kinderen die de koningin u destijds heeft geschonken... Dit huis is uw huis. Deze tuin is uw tuin, o machtige heerser. De Sja stond verstomd. Toen keerde hij zijn paard en galoppeerde naar zijn paleis. Hij bevrijdde de koningin uit haar kooi. Hij liet de valse zusters opsluiten in de donkerste kaker. Met de koningin reed hij terug naar de tuin en sprak... Kijk goed, mijn lieve vrouw. Twee zonen en één dochter. Een sprekende vogel, een zingende boom... ...en een fontein met het gouden water. Hier zullen we wonen, hier zullen we altijd samen blijven. En toen de sjaal was uitgesproken, begon de boom te zingen. Het gouden water begon te ruisen als een bergbeek. En de sprekende vogel begon te fluiten, dat het een lieve lust was om te horen.